NOS Nieuws van 1 uur. Dit is door worden dieselauto's in delen van de gemeente te weren... om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat heeft de hoogste Duitse bestuursrechter bepaald. Het hoge beroep van de steden Düsseldorf en Stuttgart is daarmee verworpen. De zaak was aangespannen door een milieuorganisatie... omdat de grenswaarde voor stikstofdioxide ver was overschreden. De rechter stelde de milieuorganisatie in het gelijk. Haaksbergen mag morgen de eerste marathon op natuurreis van dit seizoen organiseren. De KNSB heeft de baan goed gekeurd. Het ijs heeft een vereiste dikte van 3 centimeter. Haaksbergen doet bijna iedere winter mee aan de strijd om de eerste marathon op natuurreis. Het is sinds 2006 de keer dat de Overijsselse gemeente wint. Andere grote kans hebben dit jaar was Arnhem. Ook daar is het ijs 3 centimeter dik, maar de KNSB vond de kwaliteit in Haaksbergen beter. De gevechtspauze in de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta is volgens de VN mislukt, wordt nog steeds gevochten. Dat maakt hulpverlening onmogelijk, zegt een woordvoerder van de VN. Vanochtend om acht uur zouden de beschietingen stoppen om burgers de gelegenheid te geven het gebied te verlaten. Het Russische persbureau TASS meldde dat rebellen de vluchtroute onder vuur hebben genomen, waardoor mensen niet weg konden. Een woordvoerder van een van de rebellengroepen spreekt dat tegen, volgens hem wordt er niemand tegengehouden. Giro-winnaar Tom Dumoulin doet dit jaar ook mee aan de Tour de France. Dat bevestigt zijn ploegleider Visbeek. Tot nu toe was bekend dat Dumoulin opnieuw zou meedoen aan de Giro in Italië. En mogelijk aan de Tour de France. Nu is dat laatste zeker. Er komt een vaarverbod in een aantal grachten in Amsterdam. De waterbeheerder hoopt dat het ijs daardoor beter kan groeien... zodat het dik genoeg wordt om erop te schaatsen. Om het water minder snel te laten stromen gaan sluizen en gemalen dicht. Ook dat moet de ijsgroei bevorderen. Het weer, het vriest in het hele land. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar hooguit 0 graden. Het is overwegend zonnig, al kan vanmiddag in het noorden, maar ook in het oosten, een sneeuw bijvallen. Morgen wordt het zonnig, en smiddags zo'n min 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 na een ongeluk met een vrachtwagen van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Schiedam twee rijstroken minder en nu al een half uur vertraging.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 Ginant moment, deel 2. 16 jaar oud. Ginant, ik was 16 jaar oud hier. 16 jaar. En stapel, stapel, stapel verliefd op eigenlijk alle vrouwen. Ik was puber, ik had meer rond dan Taika Woods, Xander de Bouzonier en boer Geert bij elkaar. Ik kwam, ik kwam in die tijd al klaar als ik mijn neus snoot. Nou, en kom meteen. <lacht> ja, maar maar, maar vroeger, vroeger... Vroeger was ik heel druk. En... Uh, maar, nee, nee, nee, nee. Nee, vroeger, nee, maar ik was vroeger heel druk. Dat kwam. Ik mocht vroeger nooit meedoen met voetballen op school. Ik kan ook absoluut niet voetballen. Je hebt van de jongens die als laatste worden gekozen. Ik werd überhaupt niet gekozen. Maar daardoor had ik heel veel energie over. En daardoor kwam ik s'avonds niet meer in slaap. En op een gegeven moment had ik, geloof ik, vijf of zes nachten achter elkaar niet geslapen. Ik was lijk bleek, ik had wallen, dat wil je niet weten. En mijn moeder maakte zich zorgen. En mijn moeder zei, ga maar naar de huisarts. En de huisarts zei, ga maar naar het ziekenhuis, naar een neurovisioloog. Toen ben ik naar het ziekenhuis geweest, naar een neurofysioloog. Dat is een man die alles weet van slaapproblemen. Ben je een rare man? Ik kom er binnen en zei, nou Jochem, uh, ga zitten. Um, wat is er precies aan de hand? Tja, nou, um, ik ben de laatste tijd nogal moe. Maar beschrijf, moeis! Tja, gewoon, gewoon moe. Maar beschrijf, moeis. Ja, um, nou, um, uh... And love's kept me cool in July and warm in December It may not have lasted, but each time I thought it was heaven You name it, I've been there and back Looking for someone who I'd be faithful to Bags and hang around here a little while longer. Nou, doe dat dan maar. Mag voor mij. Vindt goed. Goed, uh, Jochen Meijer, hoor u Frank Sinatra. En LA is my lady. Een productie van Quincy Jones. En eigenlijk zou ik die man moeten boycotten. Ja. Waarom? Waarom? Het, hij, uh... heeft, hij heeft hele lelijke dingen over de Beatles gezegd. Aha. Ja, ja, ja dat ja. hakt er dan natuurlijk in. Ja, dat hakt erin hoor. Dat hakt erin. Hij heeft hele lelijke dingen over de Beatles gezegd. In Quincy Jones of Quincy uh, ja, Nee, Quincy Jones. Quincy Jones. Jones? Ja, maar, uh, ik, las, ik, ik zag laatst iets uh, van, van een filmpje en ja. uh, de man is natuurlijk al heel erg oud, maar uh, de, de, ja, hij was een beetje uh, ja, nou niet zo leuk eigenlijk. Michael Jackson, dat, dat, die, die zelf, waar hij zelf de grote successen mee heeft gemaakt, dat was ook niks. Want uh, de meeste van de liedjes waren gestolen, zei hij. Hey. En, en uh, de Beatles, dat waren de slechtste muzikanten die er, die er rondliepen. Nou, uh, sorry hoor, maar ik ken er nog wel of die er wat slechter zijn. Ja, Hoe oud er. is Quincy Jones inmiddels? Dat, geen idee. Heel oud. Dik in de tachtig zit hij. Misschien gaat het een beetje doorlopen daarboven. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat, dat kan natuurlijk. Ja. Hij is dik in de 80. Ja. Dus, ja, ja, ja. 4,85 als ik het goed heb. Goed, nou, dat zoeken we even op. Hoe oud die is. Gaan we ook opzoeken. Gaan we even opzoeken. Even rinkelen met belletje als je het gevonden hebt. Ga ik doen. Per seconde. <laughs> If I Ryan Adams. Niet Brian Adams, maar Ryan Adams. Scheelt één letter. Wel verwarrend hoor. Als iemand een beetje onduidelijk sprak, dan zei ik het zou Brian Nee, het is Ryan Adams. Maar hij houdt wel van je, baby. Ja, dat dan hou je wel. Baby, I love you. Nou, dan heb je dat, weet je dat ook nog weer. Ja, dat is toch wel lekker. Hé, hey, toontje lager is ook weer terug. Je weet wel van Stiekem gedanst. Nou, die hebben ook weer een nieuwe. Vroeger of later heet het. Je slaapt zo vast, je slaapt zo lief, als ik stiekem naar je kijk. Je neus is eigenwijs, krult van plezier, en je hebt groot gelijk. Meer kwaad Vandaag nog niet Maar vroeg of laat Weet ik Dat je gaat Je moet weg Want je moet weg Omdat het ergens Anders ligt Je eigen weg en ik de mijne, als in een slecht gedicht Ik snap het niet, ik snap het wel En het gaat allemaal zo snel Vandaag nog niet, maar vroeg of laat, weet ik dat je gaat. Lijkt wel een beetje revival-tijd. Er komen weer heel veel bandjes, uh, of bands uit de oudere periodes, uh, uh, terug. mind zijn weer terug. Toontje Lager komt ook alweer terug. Nou ja, oké. Okay. Het is allemaal wat. In ieder geval, het nummer heette Vroeg of Laat. En niet Vroeger of Later, maar Vroeg of Laat. En het was dus Toontje Lager. En ze bleven stiekem doen, zei Beb. Ja, blijf stiekem doen. Ja. ja, stiekem gedanst, stiekem naar Nou, we stiekem naar iemand kijken, die ligt te slapen. ja.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 Het recept voor vandaag is een groente-ratatouille, vegetarisch en het is voor vier personen. Ingrediënten. 1 aubergine in blokjes, 1 vleestomaat in blokjes, 1 grof gesneden ui, 1 teen fijn gesneden kloflook, 450 gram aardappelblokjes, 150 gram champignons in kwarten, 1 pot zilveruitjes uitgelekt en afgespoeld. 2 theelepels provinciaalse kruiden, zout en peper, 2 eetlepels olijfolie. En de bereidingswijze is als volgt. Verhit de olie in een wok of hapjespan en fruit hierin de ui en de knoflook licht aan. Voeg de aardappelblokjes en de champignons toe en roerbak deze circa 5 minuten. Voeg de aubergine toe en bak deze laatste 3 minuten mee. Als laatste de tomaat toevoegen en kort meewarmen. Breng op smaak met zout, peper en de provinciaalse kruiden. En voeg tot slot de zilveruitjes toe. Laat het geheel even samen warmen. Er is een tip. Extra pittig wordt deze schotel... door wat blokjes feta mee te warmen. En die moet je dan toevoegen met de tomaat. Maar voor vleesfanaten... die kunnen aan het begin wat spekblokjes aanbakken voordat u de ui en de knoflook gaat fruiten. Gebruik in dat geval slechts één eetlepeltje olie... want dan blijft er natuurlijk vet van de spek achter. Mooi recept van Angela... en zij wenst u en wij u allen eet smakelijk. Alle reden voor, toch? Alle reden voor, heel lekker. Ja, nou en dat zijn een, nou, dan... dan kun je dus weer mij in de bak. Hè. We zijn benieuwd of u het ooit gemaakt heeft... En of u, vooral of u het ook lekker gevonden heeft. Dat, dus laat, eens, laat dat eens weten via onze Facebookpagina zo, Zandvoort Luncht. Want daar kunt u het nog eens allemaal rustig nalezen. www.facebook.com-zandvoortluncht. Daar staat dat recept. En wat leuk is, ook alle andere recepten die wij afgelopen tijd, nou wel jaren al behandeld hebben, die staan daar ook allemaal nog. Die zijn er niet af, dus daar kun je allemaal nog eens naar kijken. Dat is dan inmiddels een heel koud boek. Met plaatjes. Ja, ja, leuk. Ja, we moeten er eigenlijk eens een eh, map van maken daar. Dat lijkt me zo handig. Dan heb je ze allemaal bij elkaar. Nou, meer een klusje voor als het wat rustiger wordt. <laughs> Voorlopig heb ik er geen tijd voor. Veel te druk. Goed, nou, eh, nog wat muziek. En eh, ja... Father John Misty, Mr. Tillman. Mr. Tillman, good to see you again. There's a few outstanding charges just before we check you in. Let's see here, you left your passport in the mini fridge and the message with the Here the picture isn't, isn't, oh just A reminder about our policy Don't leave your mattress in the rain You sleep on the balcony, okay dear You and your guests have a pleasant stay What a beautiful tattoo That young man had on his face And oh will you you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh, baby, don't be alone. This is just my vibe. no need to walk around. No, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no Those aren't extras in a movie, they're applying. Tell no, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled with you like A regalo on the patio. Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn. I'm feeling so fine. Father John Misty heet de man. En het liedje heet... Mr. Tillman. En ook dat is een nieuwe release. Dus. En uh, dan is de stap naar een uh, hele oude. Natuurlijk weer uh, heel erg uh, klein. Want uh, de volgende is gewoon weer heel erg oud. Hoor maar. Dit is Lee Marvin... met een hele diepe stem. Wandering Star. Brrr, ik kan niet eens lachen. Zoals ik <laughs> kan. I've seen a sight that didn't look better, looking back I was born under a wandering star Mud can make you prisoner, and the plains can bake you dry Snow can burn your eyes, but only people make you cry Home is made for coming from, for dreams of going to Which with any luck will never come true Dreams of going to, which with any luck will never come true. En later weet je waar ik zal zijn. Ik was geboren onder een wonderlijke star. De wonderlijke wandering star. Die is laag. Oh, oh, oh, wat kan hier laag? Nou, wel heel erg laag hoor. Tjonge, jonge. Ik zou bijna denken dat hij op 16 toeren opgenomen is. Stem uit de diepte. Ja, heel erg diep. Nou, Lee Marvin heet de man en het liedje heet Wandering, Wandering Star. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Bep Zwieders. De afgelopen weken zijn er diverse auto's in Haarlem door Brandstichting verloren gegaan. Zo ook weer in de nacht van zondag op maandag, jongsleden. Een geparkeerde auto op de Da straat in Haarlem is in brand gestoken. Buurtbewoners zagen even voor middernacht iemand bij de auto staan die wegrende toen de auto vlam vatte. Zij alarmeerden de politie en de brandweer. Toegesnelde agenten probeerden het vuur vervolgens met een brandblusser te doven. De brandweermannen voltooiden het werk. Agenten hebben de wagen met lint afgezet... en medewerkers van de forensische opsporing... hebben gisteren onderzoek gedaan naar verdere aanwijzingen voor de dader. Vooralsnog zijn er echter geen aanhoudingen verricht. In nieuw is in de nacht van zondag op maandag in een achtervolging door de politie geëindigd op de afrit nieuw van de A4. De auto vloog op de afrit uit de bocht waarna de bestuurder vluchtte. De man vluchtte en probeerde rennend en via een slootweg te komen. En agenten loste daarbij meerdere waarschuwingsschoten waarna de man zijn vluchtpoging staakte en kon worden aangehouden. Hij werd door ambulancepersoneel nagekeken en later door de politie meegenomen. De verkeersongevallenanalyse deed sporenonderzoek naar de crash. Tijdens het sporenonderzoek is er een taxi door de afzetting heen gereden. Deze beroepschauffeur heeft hiervoor een boete ontvangen. Tijdens het onderzoek was de afrit Nieuw-Vennep volledig afgesloten. De reden van de achtervolging zou zijn dat de verdachte in een gestolen auto reed. Maar in overleg met het Openbaar Ministerie wordt nu bepaald... voor welke feiten de man vervolgd gaat worden. Ook voor de schade aan de dienstoten van de politie... zal hij waarschijnlijk aansprakelijk worden gesteld. Een 14-jarige jongen is zaterdagavond gewond geraakt... bij een steekpartij in Haarlem. Rond 10 uur ontstond er in de woning aan de Ruslandstraat ruzie... waarna er een van de aanwezigen in zijn onderbeen werd gestoken. Ambulancebroeders hebben de gewonde jongen eerste hulp verleend. En de politie kon bij aankomst direct twee andere personen staande houden. Onderzoek wees uit dat daarvan één de verdachte was. Hij is vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De andere persoon bleek getuige te zijn. Van hem is een verklaring afgenomen. De politie zet momenteel het onderzoek voort en het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op meren en plassen zit er volgens de Koninklijke Nederlandse schaatserbond deze week schaatsen niet in. Door de harde wind gaan ze niet volledig bevriezen, waarschuwde Riks Poelman, voorzitter van de sectie Natuureis van de schaatsbond. Het ijs blijft daardoor absoluut onbetrouwbaar. Toch kunnen schaatsliefhebbers de komende dagen op genoeg plekken het ijs op... Veel opgespoten baantjes zijn nu al open, zoals het schaatsbaantje op het kermisveld in Zandpoort Noord. Vanaf vandaag of morgen volgen meer ondergelopen weilanden. Zeker in het noorden van het land kunnen we nog wel een dag of zes schaatsen. Op schaatsen.nl schaatsen is er een volledig overzicht van waar geschaatst kan worden. Met NL Doet doet Zandvoort ook mee. Nederland steekt dan de handen uit de mouwen. En ook in Zandvoort wordt er actief meegenomen aan dit landelijke project van het Oranje Fonds. Zo komt op vrijdag 9 maart in het wijksteunpunt De Blauwe Tram met NL Doet de nu nog saaie paadshow aan de buurt. De buitenwol wordt opgefleurd met planten, bloemen en bollen in zelfgemaakte hout te bakken... zodat dit een heerlijke plek wordt om in het zonnetje bij elkaar te zitten... voor een gezellig praatje. Er wordt deze middag gezellig geklust onder het genot van koffie en thee... en wat lekkers. Dus ben je handig of heb je groene vingers? Kom dan helpen, want vele handen maken licht werk. Je kunt zich aanmelden bij Hans Ruurda... of via h.ruurda-apenstaartje-plus-zandvoort.nl Locatie is dus wijksteunpunt-de-blauwe-trem louis david Carré 1. De liggers van de Eco-brug worden zondag 4 maart om half tien... tot en met donderdag 8 maart op hun plaats gebracht. Hierdoor is er tussen Zandvoort en Haarlem en heen en terug geen treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in om reizigers tussen de beide stations te vervoeren. U wordt geadviseerd uw reis van tevoren te plannen via NS Reisplanner of op ns.nl of de NS Reisplanner Extra App. In het reisadvies is een schatting opgenomen van de extra reistijd. Deze bedraagt waarschijnlijk tussen de 15 en de 30 minuten. Reizigers checken bij hun vertrek en eindstation... bij de bus in en uit met de OV-chipkaart. Voor meer informatie gaat u dan naar www.rijdendetreinen.nl. Die rijden dus niet tussen zondag 4...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 De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht. De temperatuur stijgt naar waarden rond het vriespunt. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Maar ook wolkenvelden en hier en daar is nog altijd een sneeuwbij mogelijk. Het koelt dan af naar waarden omstreeks de min 7. Morgen schijnt de zon volop, maar is het ijskoud. De oostenwind waait krachtig over land en vrij krachtig hard tot hard aan zee... Windkracht 5 tot 7. De temperatuur wordt morgen niet hoger dan min 3 graden, maar door de stevige wind zal het veel kouder aanvoelen. Met een gevoelstemperatuur van min 10. Tot zover het weer voor vandaag en morgen. Vertel, vertel, vertel, <laughs> vertel, vertel. vertel. <laughs> Roberta Fleck en Donny Hathaway. Ja. Ja. Mooi, hè? Donny Hathaway ben ik echt fan van. Oh. Is ons uh, helaas vroeg ontvallen. Oké. Okay. En vandaag dacht ik, we doen nog wat luchtig liedje. Where is the love? Ja, die is er niet altijd. Het kan vriezen. Nee. Het kan doodje Momenteel vriest. het, geloof ik niet. Ja. ja, Het vriest. Het vriest. Ja, volgens mij wel tenminste. Ik zal even kijken voor je. <laughs> ik zal even checken of het inderdaad vriest. Ik, eh, je weet, ik ben daar heel snel in. Ja, ja, ja. Ja, het vriest toch? Ja, het vriest, ja, het vriest, ja, het vriest ja. 1 graad. Vandaar, where nee, is het? Nee, niet meer. Nee? Nee, het nee. Werkt, hij zet net dat het precies 0 graden is. Ah. ja. Het is uh, precies 0 graden buiten. Maar de, zon, ja, dat, de zon. Ja, dat is het, hè? Die dat zon, is het, ja, heerlijk. Is, heerlijk. Nou. Zon, ja. ja. Donovan. Met zijn eerste elektrische hit, zou ik maar zeggen: Sunshine Superman. Sunshine came softly through my window today. Donovan was dat, uh, man die natuurlijk begon met een gitaartje mond Monicaatje, folk uit Schotland vandaan. En uh, in het voetspoor natuurlijk van, uh, van Dylan. En uh, ja, toen Dylan elektrisch ging en zijn uh, oude folk-imago aan de kant flikkerde, toen uh, ja, moest uh, Donovan natuurlijk mee. Hij veranderde van platenlabel, hij zat eerst bij Pi en ging naar Epic. En uh, vanaf het moment dat hij bij Epic zat, uh, begon hij met ook met elektrische uh, muziek, zou ik maar zeggen, dus wat harder dan alleen maar het gitaartje en het mondharmonicaatje. Nou, Sunshine Superman was toen de tijd zijn eerste, en daar zouden we er nog vele volgen, zoals Mellow Yellow en Hurdy Gurdy Man en Atlantis en nou ja, nog meer van dat prachtigs van deze Schotse meneer Donovan. Dus Jawel! Nou, het is intussen uh, 44. En dit is Rita Franklin, moet je horen? Het is leuk hoor, dit. Moet je dit horen? Nou, hoe leuk je oude muziek, hoe leuk je nou oude muziek op? Nou, want dan, dan pak je gewoon de oude plaat, de oude oorspronkelijke opname. Je mengt dat mee naar een grote studio. Daar zet je vervolgens de Royal Philharmonic Orchestra neer. En je laat gewoon het Royal, uh, Royal Philharmonic Orchestra gewoon meespelen. Met die oude originele opname. En je hebt weer een prachtig nieuw product. En dat is al gebeurd met Elvis. Ook al met Roy Orbison. En nu dus ook... Met, uh, met Rita Franklin. En het klinkt eigenlijk best wel lekker. Ja, ja. Heel, heel erg verrassend. Hoor. Ja, het is wel heel verrassend. Ik zal, uh, Als je donderdag luistert, dan heb ik een 3-in-1 uh, met drie nummers van dit, uh, dit prachtige album. Leuk. Uh, dan komt deze ook nog weer een keer voorbij, Think dus. En uh, uh, ja, een heleboel van haar bekende stukken staan er gewoon op. Maar dan met begeleiding van dit uh, fantastische Engelse orkest. Nou, dat is voor het orkest natuurlijk ook wel weer een beetje leuk. Want het brengt weer wat centjes op de subsidie naar beneden gaat. Je moet een beetje verzinnen natuurlijk. Maar goed, het is een aardig project. En dus de oorspronkelijke opnames zijn dus echt de oorspronkelijke opnames... uit de 60 en 70 jaren van Franklin. Maar dan met het orkest erachter. Nou, hoe mooi kun je het hebben. Het is een ballad of een Thin Do you, Mr. Jones. Een little ballad. En Het was The Ballad of a Thin Man. Uh, oftewel als tweede titel um, Mr. Jones. Nou, ik ga er een beetje... Ja, ik denk dat we zo'n beetje aan de laatste plaat toe zijn. En dat wordt een rager. Dat wordt even een rager. Ja, dat wordt even een, een harde. En dus ook nog een keer... Dit was een live-opname. En dat is de volgende ook. Bruce Springsteen. Zo. Ik we gaan er stevig uit. <laughs> What is it good for? Nothing. De wapenindustrie helaas, anders was het te lang afgelopen. Ja, maar ja. dan moeten weer nieuwe geweertjes verkocht worden, hè? Nee? Yeah. Ja. En uh, ik las een uh, prachtige uitspraak van de speld. Dat is iets van veel volg ik op Facebook. Dat is zo'n satirisch uh, ding, de speld. Ja, dat is helemaal ja. geweldig. Is een foto van uh, Donald Trump... Uitspraak, zelfs zonder wapens zou ik een gevaarlijke gek zijn. Nou, dat klopt. dan ook weer voorkomen. Was hij nou maar in de buurt geweest? Had hij nog eens naar binnen kunnen stormen? Ja. hè? Nou, dat dus hem kunnen raken. Dan hadden eh, dan, dan mm. we er toch eindelijk een keer vanaf? Ja. Oh, hey, wat mm. fijn dat we in dit land alles maar zo mogen zeggen, hè? Ja, leuk, hè? Maar de AI vindt heel luisterd mee. Je wordt straks opgepakt. <lacht> Wegens het beledigen van een bevriend staatshoofd. Nee, hoor. Nee, niet. Hij wou toch held zijn. Ja. Goed, maar uh, in ieder geval, uh, wat is het goed voor? Nou, helemaal nergens voor natuurlijk, dat weten we. Het nummer is overigens al heel oud, want uh, de, nou, dit was ook niet zo'n jonge opname trouwens. De oorspronkelijke versie van The Temptations. Yes. Uh, daarna kwam Edwin Starr er uh, mee. Die ja, hebben zelfs met de zoveel nog gespeeld, volgens mij. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. En uh, de, de Edwin Starders uh, die kwam ermee. En, uh, nou ja, Bruce Springsteen deed er nog een schepje bovenop. Zou ik maar zeggen. Niet waar? Ja. En je ja. kunt het elk jaar opnieuw uitbrengen, vrees ik. Ja, dat kan er wel even. Dat kan er wel even. Maar goed, laten we, uh, laten laten, we het even gezellig hebben. Laten ha. we vrolijk eindigen. <laughs> Thank you for Let Me Be Myself. He. Ja, uh, uh, dank u dat u ons, onszelf, uh, ons, <laughs> ons zelf liet zijn. Moeilijke vertalingen trouwens. <laughs> Klinkt een beetje religieus, Ruud. Ja. <laughs> Dank u dat u ons Dank u voor deze zijn. nieuwe morgen. Oh, dat <laughs> doet me dan weer aan de Shepherd denken. ik. <laughs> de zon <laughs> schijnt nog. Dank, Dank het ook u niet best voor deze nieuwe trouwens. dag. We gaan er weer in. Ja, dan gaat het ook niet bespreken met Helen. Maar ja, het is ook allemaal triest. En zo. Maar goed, eh, jongens, eh, dit was hem voor vandaag. Eh, morgen ben ik er weer samen met Ron... En dan uh, weer natuurlijk uh, onnavolgbare uh, cultuurnieuws van onze Ron. Dat is morgen. En uh, donderdag, nou, dan uh, ben ik hier weer met Dolly samen. Ook weer gezellig. En zo komt alles weer een beetje op zijn plaats. Ik zag ook dat uh, afgelopen weekend Rob Harms er weer was. Met Albert Jan. En dat was ook weer lekker. Fijn die jongens weer terug te zien. Want dat betekent dat het met Rob weer goed gaat. En daar zijn we blij mee. Nu waar? wel ja! Ga zo door jongens. Komt allemaal goed. Komt allemaal door de CFM-vitamine. Dat zijn goede vitaminen, die, die CFM-vitamine. Zijn heel goed. Dan word je heel snel beter van. Goed, ik wens u nog een fijne dinsdag. <coughs> Sorry. En jou ook. Ik heel snel beter van, Rut. Ja. En uh, ik wens jou ook een fijne dinsdag. Ik wens jou een fijne volg van deze dag. En een ja. uh, fijne week verder ja. met mijn uh, nieuwe sidekick-collega's. En wat mij betreft, tot volgende week dinsdag dan. Ja, dan ben jij er weer. Dan ben ik er weer. Goed zo. Nou, leuk. Sterkte Goezel. met de koude mensen. Volgende week zien we elkaar bij hele andere temperaturen. Maar ja. hopelijk wel zo zonnig. Ik denk het niet, maar oké. Okay. Laten we niet te pessimistisch zijn. <laughs> we zouden optimistisch eindigen. Oh ja, we zouden optimistisch ja. zijn. Nou, okay. ja. Goed, tot morgen dan. Na,